Welkom bij een podcast van Rijnstreek-Kennemerland Business. Welkom bij deze analyse. Vandaag duiken we uh, in een heel bijzonder project, een unieke stalen brug in Spijkenissen. Gebouwd door Haasnootbruggen. We hebben hier een artikel voor ons liggen dat eigenlijk het hele proces beschrijft van het eerste idee tot nou ja, de plaatsing. Ja, interessant. Haasnootbruggen, die zitten in Rijnsburg, bouwen ze 200 bruggen per jaar. En wat ik begreep, geen twee zijn hetzelfde. En dit project voor die haven in Spijkenissen, ze noemen het ook wel Klein Venetië, dat springt er wel echt uit hè? Zeker, zeker. We hebben het hier over een stalen boogbrug. Uh, 23 meter lang, bijna 20 ton zwaar. Het ontwerp is van Quist Wintermans architecten... Maar wat het echt uh, fascinerend maakt, is de constructie zelf. Oké, okay. vertel, wat is daar zo speciaal aan? Nou kijk, normaal rust een trapdek op liggers eronder, toch? Maar hier hangt de trap als het ware in de boogconstructie. En hij wordt dus gedragen door de leuningen zelf. Dat is echt, ja, anders. Door de leuningen? Ja, ja. heel inventief. En dan is er ook nog ledverlichting geïntegreerd. Onder de brug, maar ook in de trapleuningen. Poeh, dat klinkt inderdaad niet bepaald standaard. Die hangende trap alleen al, dat, uh, dat moet toch een enorme impact hebben gehad op het hele proces? Absoluut. Enorme precisie is daarvoor nodig. Het artikel noemt uh, een totaal van zo'n 2100 manuren. 2100, wauw. Ja, 300 uur engineering, dan een flinke 1600 uur voor de productie in de werkplaats. 1600? Ja, en dan nog eens 200 uur voor transport en de montage ter plaatse. Het hele traject, gestart in mei 2022, duurt alles bij elkaar zo'n twee tot drie jaar. Wauw, 1600 uur alleen al in die werkplaats. Dat zegt wel iets, ja. Over de complexiteit en het vakmanschap. Hoe ging dat dan, die productie? Nou, dat is een heel precies proces, hè. Eerst wordt die brug helemaal compleet in de werkplaats gebouwd. Gelast en alles. Zo kunnen ze controleren of alles echt klopt, of de berekeningen uitkomen, of alles past. Oké. Okay. De lassers moeten ook gecertificeerd zijn. Daar zijn constante controles op. Intern, door een eigen lasingenieur, maar ook extern. En vanwege de afmetingen moest deze boogbrug... na die eerste controleopbouw weer uit elkaar. Voor transport naar de conserveerder. Ah ja, voor de beschermlaag tegen roest. Precies. En daarna wordt alles weer in elkaar gelast. Krijgen die nieuwe lassen ook meer die coating? En dan gaat de complete brug per schip naar spijkenissen en daar tillen grote kranen hem dan op zijn plek. Dus ja, een serieuze logistieke operatie. Indrukwekkend en dat begint natuurlijk allemaal met het ontwerp. Het artikel noemt specifiek een 3D-modelleur, René Albers, drie maanden werk, las ik. Klopt, ja. Ongeveer drie maanden voor de 3D-modellen... en dan ook nog de gedetailleerde 2D-werktekeningen. En dat is echt cruciaal, zeker bij zo'n afwijkend ontwerp als dit... Zijn werk omvat eigenlijk alles. Maten, materialen, maar ook de kleuren, de elektrische componenten voor die verlichting... en zelfs een heel gedetailleerd hijsplan. Dus hoe de kranen die brug straks veilig op zijn plek krijgen. Ja, die precisie in ontwerp en productie, dat is één ding. Maar wat me ook raakte in dat artikel is de, uh, de passie die je eruit spreekt. Ja, dat benadrukt technisch directeur Fred Floor ook heel sterk. Hij heeft het over een soort gevoel van eigenaarschap bij iedereen die meewerkt. Zo van, deze brug is voor mij. Mooi. Het zijn vakmensen, zegt hij, die je eerder moet afremmen dan aansporen. En die trots, gecombineerd met goede werkplekken, schone hallen, goede ventilatie en lange dienstverbanden. Ze hadden in 2024 zes 25-jarige jubilarissen, Dat zegt wel wat. Dat is volgens hem essentieel voor de kwaliteit. Het menselijke element, dat kun je niet onderschatten. Ja, fascinerend hoe die technische kant en die menselijke toewijding zo samenkomen. Een Haasnoot doet meer dan alleen dit soort unieke projecten, toch? Zeker, zeker. Ze werken voor allerlei partijen door heel Nederland. Gemeentes, aannemers, architecten, soms ook particulieren. En het artikel noemt ook dat ze kijken naar uitbreiding naar België en Duitsland. En dat ze steeds meer bruggen voor wegverkeer bouwen. Dat segment zou zelfs jaarlijks verdubbelen. Oké, okay, ze zijn dus volop in beweging. Inderdaad. Dus, als we dit even samenvatten... achter zo'n brug, waar je misschien achterloos overheen loopt... zit dus een hele wereld. Innovatief ontwerp, denk aan die hangende trap... maar ook minutieuze engineering en productie. Al die controles, die complexe logistiek... en vooral ook ja, dat toegewijde vakmanschap. Precies, het laat gewoon zien dat infrastructuur zoveel meer is dan alleen staal en berekeningen. Het is echt een samenspel. Techniek, creativiteit, menselijke inzet. Het nodigt je eigenlijk uit om de volgende keer dat je een brug ziet... even stil te staan bij wat er allemaal bij kwam kijken om hem daar te krijgen. Ja, precies. En dat brengt ons wel bij een interessante laatste gedachte. Haasnoot groei dus, kijk naar het buitenland, bouwt meer wegverkeersbruggen... Wat betekent die schaalvergroting nou voor zo'n bedrijf dat zo leunt op dat maatwerk, dat vakmanschap, dat gevoel van deze brug is van mij? Hoe behoud je die kernwaarden als projecten groter worden, misschien meer gestandardiseerd? Of als je in andere landen met andere regels gaat werken? Uh, ja, stof tot nadenken. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.